Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zwitserland is een stuk van een belangrijke snelweg weggespoeld door noodweer. Het repareren gaat volgens de politie waarschijnlijk maanden duren, zegt deze verslaggever. Ze worden compleet weggespoeld. Het zal zeker wochen, wenn niet maanden, duren om deze straat te repareren. En dat komt slecht uit met de vakantie voor de deur, want toeristen die naar Italië rijden gebruiken vaak die weg. Ze zullen moeten uitwijken naar een andere snelweg, maar daar staan normaal gesproken ook al lange files. Het noodweer heeft ook voor andere problemen in Zwitserland gezorgd. Duizenden mensen moesten hun huis uit vanwege overstromingen. Vier mensen worden nog vermist. Bij een schietpartij in Amsterdam-Oost is vannacht een man overleden. De politie kreeg rond half drie meldingen van mensen die schoten hadden gehoord onder een brug. Toen agenten daar aankwamen vonden ze een zwaar gewonde man. Hij is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Met een helikopter is gezocht naar de schutter, maar die is niet gevonden. Een vrouw in Brabant had vannacht even geen zin om op haar snelheidsmeter te kijken. Ze schudde met 188 km per uur over een 80-weg. Meer dan 100 km te hard, dus. Ook op de A2 scheurde iemand met 179 km per uur langs agenten. Allebei de bestuurders zijn hun rijbewijs kwijt en moeten verplicht op een rijcursus. De coach van Portugal maakt zich zorgen om de veiligheid dit EK. Gisteren tijdens de wedstrijd tussen Portugal en Turkije... liepen meerdere keren fans het veld op voor een selfie met Ronaldo. De eerste keer ging de Portugese spits er nog leuk in mee... maar daarna was hij er snel klaar mee... Coach Martinez snapt het enthousiasme van fans, maar is ook bang dat het ooit misgaat. I think we all love a fan that it recognizes the big stars and the big icons in the in the in their lives. That's I think we all agree with that. But you can understand that there is a very very difficult moment if those intentions are wrong. Middenvelder Bernardo Silva zei na afloop dat hij zich door de fans niet bedreigd voelde, maar dat het wel irritant was.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 FM. Je had maar bij hello. Gelijk gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot. Ik loop me uit te slopen. doe dit normaal liet en nooit. Zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden ogen nog, je had maar bij, had maar bij Ik zag je staan en ik dacht, hallo. Je kwam dichterbij en je zei, hallo.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 Je lichaam staal, ja die sprak mij aan Je betrapt mij zaar. en het voelt zo vreemd Maar toen ik in je ogen keek Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar dus staan we dan Zonder plan en het tijd te breekt. Ja je houdt maar waar loop. Gelijk ondersteboven Misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit sloven door sloven Doe dit Hallo, hallo, ja ik was verkocht bij de eerste hallo, hallo, hallo. Toen jij zei hallo, jij zei, hallo Een hele goede middag, eens even kijken, ah daar is Rendel, Rendel, schuif even aan, want uh, we gaan uh, van het jazzprogramma gaan wij eigenlijk naar het theater van de autosports en als, uh, die, dat heb ik niet zelf verzonnen, maar dat heeft uh, onze Rendel Lawson, onze uh, ja, autosport analist uh, verzonnen. Uh, vanuit Beverwijk. Maar vandaag live aanwezig. In uh, VIPbox 7. Hier op het circuit van Zandvoort. Redol, uh, welkom. Hey, Goedemiddag, gestal. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Hoe vroeg was je hier eigenlijk al? Negen uh, uur. Negen uur? Ja, dan lag jij al te slapen. Maar nee, ik was al nee, nee. Ik was al ruim op tijd op. Oké, okay. uh, nee, okay, uh, nou lekker weertje. Je hebt een uh, prachtig overhemd aan. Het is, uh, met ja, al... We hebben radio, kunnen ze niet zien? Dus nee, nee, al... nee. Nou, maar dan <laughs> vertel ik het de mensen. Want uh, er uh, staan allemaal helmen met handtekeningen: met handtekeningen van verschillende rijders uit de jaren 70. Ja, je mag iets dichter bij de microfoon. Iets hè? Dichter bij de microfoon is beter zo. Ja, okay. heel fijn. Dat gaan we dat doen. Uit de jaren zeventig. Uit de jaren zeventig. ja, uit de overrempie niet hoor. Dat is uh, China uh, anno 2024 denk ik. Ja. Uh, heel erg synthetisch. En enorm warm. Dat oh, wel weer. Dus uh, okay. dat is niks. Maar allemaal uh, portretten van helmen uit de jaren zeventig. Toen uh, de helmen nog heel erg, uh, ja gewoon uh, echt heel erg uh, rustig waren zullen we maar zeggen. En een uh, rij die je nog echt aan de helm kon uh, herkennen. Ja, oh ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, maar ik... Het, het, uh, ja, ik zit ineens. Ik denk die Max of Zo Stapper heeft soms ook per, per race een andere helm dan een, een ander kleurtje. Ja, een, een, dit, weekend een thema. Ook weer, dit weekend heeft hij een oranje helm met allemaal soort foto's erop, van de van zijn fans en dat soort dingen. Oh, okay. Dus ja, tegenwoordig hebben ze wel meerdere vormen van helmen. Uh, zeg maar uit ja, uh, tijdens een heel jaar. Verschillende soorten, verschillende kleurtjes, uh, dat soort dingen. Heel veel rijders hebben dat natuurlijk. Ja. Elke race weer een speciaal thema. En die tijd natuurlijk niet. De, die tijd rijden soms, soms wel uh, twee, drie jaar met één helm. Dus uh, dat is ja. een heel andere periode geweest. Ja, ja. En ik was net even bij Arthur Messario die natuurlijk op zijn kiezen. Hé, je hebt hem gevonden. Ik heb hem gevonden. Ja, en, uh, gisteren in de En dan hoort je het ik erover. Ik had natuurlijk nu. een helm bij hem van hem. Mm. En die vond hij helemaal geweldig. En die zat ook naar mijn shirt te kijken. Oh, Die ken ik, die ken ik, die ken ik. Dus weet je, ze herkennen het gelijk. Dus dat was, uh, ja. was heel gezellig. Het werd even bij hem. Helemaal ja, mooi man. Hele ja, man. Ja, ja, ja. Geweldig, geweldig. Ja. Mag ik even, even inbrengen? Foon uh, uh, uh, uh, opstaan. Maar. Uh. Ja, jullie hadden het over Arthur de Massario, die heb ik gisteren ook gehoord ja. uh, dat jullie het maar over hadden. Hebben jullie het er ook verteld dat hij uh, betrokken was bij het ongeluk van uh, Nicky Laudau? De ja, absoluut. Uh, Messario is uh, natuurlijk de man geweest die uiteindelijk de gordels lost. Ja, inderdaad, ja. En uh, het vuur ingedoken is om uh, natuurlijk Nicky Laudau op de Noemboeging in 76 ja, was dat. Ja. het zwaar ongeluk. Om uh, die uiteindelijk uh, zeg maar uh, uh, te redden. Dus, uh, ja, want hij was niet de enige, hè, maar hij was wel uh, de belangrijkste. Ja, de, gewoon, hij he? was de belangrijkste. Britt Lunger was er natuurlijk bij. Emerson ja. uh, Fittipaldi was er natuurlijk ook gewoon bij. Er waren er meer Erbij betrokken, maar hij was wel de belangrijkste die uiteindelijk dat leven uh, van uh, uiteindelijk Nicky, natuurlijk, wel gered. Ja, heeft. Dat ja. was best wel een heel groot vuur. Laten laat, laat we dat moment even pakken: hè? Van, uh, uh, ik ga uh, even, even de beelden terugdraaien in mijn eigen hoofd. Van we zien uh, uh, de wagen van Lauda lag op zijn kop. Nee, lag niet op zijn kop. Nee, Ook oh, dacht nee. dat hij op zijn kop lag. Nee, nee, nee. Nicky Lauda is in feite gewoon in, dan nou, weet ik even de bocht niet meer, maar die is rechtsaf gegaan, vol de vangrail in. Noordslife. Nee, op was dat en uh, is uh, rechtsaf vol de vangrail in gegaan. Is terug de ba uh, baan opgeschoten. Ja, maar uh, Nicky was aan het terugkomen van achteren en om voor te rijden. En Brett Lunger zat met zijn surties, was dat, zat erachter en die gingen vol doorheen. Dus die gingen vol in. Zo. En bij de impact uh, is uh, de helm van Nicky Lauda is afgegaan van zijn hoofd. Die, die veiligheid was natuurlijk in die tijd even ietsje minder ja. zijn AGV X1 helemaal en die is, is zeg maar in zijn, uh, uh, in zijn schoot terechtgekomen. En uh, de, daardoor uh, konden ze in eerste instantie, konden ze in feite, konden ze de gordels niet vinden om Nicky eruit te halen. Zo. Want dat is natuurlijk één grote vuurzee, want het was echt een serieus ja, ja, vuurzee. Ja, laten we dat vooral vermelden. Ja. Die ja. wagen stond helemaal in de heen. Ja, die wagen stond helemaal volgetankt. Ja. Dus, het was, maar dus ik heb uh, Arturo Masario vorig jaar heel even gesproken daarover. Maar hij wilde er eigenlijk weinig meer over vertellen. Nee, hij wilde niet meer praten. En nee. en, uh, want er wordt natuurlijk altijd gevraagd. Dat mensen. Ja, hem, uh, ja. ja. ja. Nee, maar die, uh, dat ongeluk wilde hij helemaal niet praten. Want uh, er zijn ook helemaal, ja, zijn geen mooie. Er zijn, er zijn heel veel foto's van... Net na het ongeluk. Ja. En dan zie je Nicky gewoon heel verbrand op de grond liggen. En dan zie je uh, al die rijders die helpen om zijn pak uit te trekken. Ze ballenklaven af te en dat ja. soort dingen. En dat, uh, dat zit dan toch op de netvlies van die rijders. Ja, ja, ja. Hij heeft later nog wel een heel dure horloge van hem gekregen. Hè? Later, mm. maar heel veel later. Niet, heel veel later. Heel veel hè? later. Ja. In eerste instantie heeft Nicky daar, is hij daar helemaal niet mee bezig geweest. Nee. En veel later heeft Nicky hem bedankt met een uh, volgens mij gouden klokje. Ja, gouden klokje. Een gouden, klok. ja, een gouden, klok, een gouden ja. Rolex ja. heeft hij toegekregen ja. van, uh, van Nicky. Ja. En uh, die heeft hij, moet ik wel zeggen, uh, dat zie je nog op oude foto's vroeger. Die heeft hij heel lang omgehaald. Heel goed. Ja, cool. okay. En ze zijn daarna ook hele goede vrienden geworden. Hè? Ja. Dat, dat, dat, dat was een hele andere periode. En je ja. uh, zijn er wel foto's ook van veel later. Dat Nicky ook uh, de baas was bij uh, verschillende teams. Dat hij gewoon ook met Arturio altijd op de foto ging. Dus ja, ja, ja. het is niet, niet een hele nee, nee, nee, nee. nee. grote rancune tussen die twee geweest. Maar absoluut helemaal niet. Voor alle coureurs die getuigen waren van, van die brand. En dat uh, Laura in de brand stond. Ja. Uh, dat is natuurlijk buitengewoon traumatisch. Ja, ja, natuurlijk. En, en vergeet niet, kijk tegenwoordig is op circuit circuit alles heel erg veilig. Hè? We hebben rescueautos, die staan binnen een minuut bij je. Je hebt het bij Grosjean gezien, hè? dat Tuurlijk. het dat toch nog niet helemaal goed gaat. Ja. Want die Marshall, die stond een beetje te spuiten. Ik denk, was sta je naartoe te spuiten? Maar dat maakt allemaal niet uit. Maar in die nou, tijd, ja, een voordat, er een ja, ja, okay. maar voordat er een brandweer was, dat duurde gewoon tien minuten, hè? Ja, 15 ja. minuten. Ja. Dus het was echt wel serieus eventjes. Het ja. waren grote afstanden. De posten stonden veel verder uit elkaar. Het was echt een beetje de beginperiode van ook de veiligheid op de circuits. Hm. En ja, jongens, ging. het zijn echt afstanden. Hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, die, die, <laughs> je bent het niet even zomaar. Het ja, was 21 kilometer. Ja, 21 kilometer. Was dat? Ja, en, ja. Uh, en in die tijd kwamen ze ook maar gewoon met een uh, oud Volkswagen aanrijden. Het ja. was geen uh, heel snelle rescuauto. Nee, nee, dus. nee, nee. uh, die beelden, daar zie je wel een beetje. Uh, je hebt natuurlijk de film Rush gehad. Daar hebben ze dat ook een beetje gedaan. Maar dat is wel heel erg geromantiseerd. Dus mm. dat is wel totaal anders. Maar het, het was een heel andere periode. Ja, en ja, ja. Uh, Nicky had er ook heel anders uit kunnen komen. Dus, uh, ja, kon helemaal niet uit kunnen uh, komen. Ja. Dat het leven kunnen uh, laten. Ja, dat hij ja, ja, ja. Ja, uiteindelijk een paar weken later... dan toch twee Grand prisme wisten... toch wel weer ja, voor die Ja, ongelooflijk Ja, ongelooflijk vind ik nog steeds. Dat doe je toch eigenlijk op karakter denk ik. Dat nou, was een, hele uh, een uh, heel apart einde ook van dat uh, seizoen. He? Met ja. die regen in Japan. en uh, ja. James toen wereldkampioen werd uiteindelijk het einde van de er was kampioen van Japan met heel veel regen en Nick ja. is toen naar de eerste ronde gestopt hij zei dit is te gevaarlijk ja, te ik ga gevaarlijk, niet dood ik wil ja. niet dood en dus had, ja. daar is hij heel erg bij Ferrari heel erg kwalijk genomen ja. in eerste instantie maar ja jongens als je zo'n ongeluk hebt gehad je hebt overleefd je ja. strijdt nog steeds mee voor het wereldkampioenschap ja, ja. want ik denk dat hij als hij door is gereden had hij hem gewonnen oh. die titel uh, ja, dan, dan, dan ben je wel een heel krachtvol man. Dan ben je een hele grote. Als ja. je gewoon zelf zegt: ik stop er nu mee, ja. het is klaar geweest. Ja. Ja. En James Hunt werd daar de wereldkampioen uiteindelijk. Met ook heel veel massaal Maar Ja, klopt. Maar ja, een jaar later deed uh, Louder dat gewoon over. En zei hij: op het, het Maakt niet zoveel uit. Dus, uh, <lacht> ja, dus, dat, dat, dat, ja. Nou, dat waren echt mensen. De uh, ik denk een van de grootste die uh, ooit uh, gereden heeft. Ja, nou, als je gaat kijken qua persoonlijkheid gewoon echt een hele, hele, hele ja, Maar ik denk land. over die veiligheid in de jaren 70, 80, dan kunnen we wat twee uur voelen, oh. hè, denk ik. Ja, ja. zeker. Nou, en uh, ik hoop vanmiddag een uh, uh, oud-collega Dirk Visser te spreken. Die heeft hier bij de Oka gezeten op, het ja. Zand, op Zandvoort. Dus ik ben benieuwd, wat, hoe zij dat vanuit hun perspectief hebben beleefd? Nou ja, we hebben hier op Zandvoort natuurlijk ook uh, erge dingen meegemaakt. Ja, er gebeurt dat gebeurt er genoeg. Ja, nou, en, en moet natuurlijk dus, in, gaat hij ook wel vertellen, de trainingen van de oka leden zijn tegenwoordig ook veel beter. Moet we, ja, dat, dat ja, wordt echt serieus. ...serieus werk aan gedaan. Uh, vergeet ook niet dat een heleboel uh, jongens... ...die op de rescueauto's zijn... ...zijn ook gewoon zitten in, of bij de vrijwillige brandweer... ...of zitten bij ja. de brandweer. Dus die weten ook een beetje van... Uh, nou, ...ik denk dat we hier op Zandvoort een serieus goede oka hebben. En even heel eerlijk, hè, zonder die jongens... ...is er geen autosport. Er nee, wordt nee, gewoon niet gereden. Dus ja. uh, Eigenlijk denk ik soms wel eens de belangrijkste mensen op het circuit... Uh, de dat rest zijn is ook niet zo belangrijk. Als die er niet zijn, ja. wordt er helemaal niet gemaakt. Ja. Maar hebben ze bij de Formule 1 tegenwoordig niet uh, een eigen team? Uh, eigen teams die gewoon meereizen met het circus? Of? Ik weet niet of het nog steeds is. Ze hebben een tijdje. Ze zijn ermee bezig geweest om toen een team te maken. Ze, sowieso, de medical staff is altijd hetzelfde. Ja, dat die is zijn er altijd waar, ja. bij. Ja. Safety car auto's, medical staff. Maar op de verschillende squeezewerkers nog steeds wel met de eigen. Toch eigen uh, OK, ja, ja, ja. De eigen ja. marshals in principe. Ja. Ze hebben er wel toe aan gewerkt om een team te gaan doen. Wat, zo, wat in Indië hebben ze dat, hè, bijvoorbeeld. Hè. Amerika ja, is echt een team die alles squeeze meegaat. Gaat. Hmm. Uh, uh, ze zijn er toen heel erg mee bezig geweest om dat ook in Europa te doen, maar ja, je vergt natuurlijk wel heel veel, zeker met 24 Grand Prix nu, de mensen, want die hebben ook gewoon een gezinnetje, die ook, zijn verwilligers, he? die ja. hebben ook een baantje. Dan ja. ja. ja. kan je niet gaan zeggen, we gaan even overal even heen. Nee. Nee. Er zal een vaste kern zitten, die er gewoon de basis hebben. Er wordt ook met die Marshalls uh, geoefend voor een Grand Prix, over oh. bepaalde dingen, want een Formule 1 auto zomaar even iemand uithaal, doe je ook niet even zomaar tegenwoordig, met al die elektronische ja. en batterijen. Uh, Purinaria ja. noem ik het altijd maar, wat erin zit. Weet je, Weet je? Uh, hou niet zomaar van rijden eruit, dus je moet wel even wat knopjes indrukken en dat soort dingen. Uh, maar er wordt opgeoefend en dat is natuurlijk heel erg goed. Ja. De, heel erg belangrijk. Dus, uh... En beter geoefend dan, dan vroeger dan natuurlijk. Ja, dat, dat ja. is het hele punt. Kijk, nou, ja. vandaag hebben de jongens langs de baan het mooi, het is mooi weer. Maar vergeet je ook niet, als het stormt, hagel, regen, wind, staan ze er ook hè? Ja. Is toch anders, ja? Ja. Het is een heel ander feestje. Uh, vandaag hebben ze mooi uitzicht, zonnetjes, ze komen uh, zeg maar, ik zeg maar, uh, het lijkt of ze in de magnetron gezeten hebben, zo bruin komen. De, de, zo. Ja, ja, ja, ja, het is vanaf Maar ik heb ze ook al gezien in Hagel en tijdens winterkampioenschappen ja. dat het echt uh, min twee was, dat ik dacht van nou, dat is niet mijn dingetje nee. zeg maar, laat mij maar achter het stuur zitten. <laughs> Wij gaan naar muziek, Thomas, wat heb je voor ons klaarstaan, uh, beste vriend? Uh, B. Even Max. Uh, Oké. Okay, nou, <laughs> rompelen met die kost. <laughs> <laughs> Zet je radio op pole position. Pole. Pole position. ZFM. Race Radio. If all the kings had their queens on the three with pop champagne and raise a toast to all of the muziek van uh, Thomas, maar uh, Thomas, je moet opa even helpen, wie, uh, want we zitten bij de historische Grand Prix. Dit uh... is wel een danceclassic van vroeger hoor. Oh, danceclassic van vroeger, ik herken je het een beetje, Renno. Jij zat nooit in de disco, hè? Nee, nee, nee weinig. <laughs> daar waren de meisjes, Benno, daar waren de meisjes. Ja, ik, was zo, ik was zo verlegen. Oh my vroeger. God. Oh my god. <laughs> <laughs> uh, we zijn live vanuit het circuitpark Zandvoort hier in het Nederlands. Het is 12.21 en ik eens even kijken wat het, het uh, Formula, Juni, Formula Junior race 2 25 minuten duurt deze race. Die is bezig en ja, uh, Rendel, dit, dit zijn eigenlijk uh, we noemden ze vroeger wel eens de rijdende sigaren. Het is een, uh, een monokok met vier wieltjes die uitsteken en, en een motortje en, en, en, en, en ja, ja, dat is ook wel erg handig. En, uh, maar die wieltjes moeten niet in elkaar haken, want dan gaat alles door de lucht. Uh. Nee, dan gaat alles door de lucht. Nee, dat is een beetje wat je ook met de Formule Ford zat. Dit, uh, ja, ja. Alleen dit vind ik veel, veel leuker jongens, want er rijden echt gewoon hele bijzondere auto's rond. Hè? Ja? Ja. En uh, sowieso een heleboel van een van de beste nou, zeg maar constructeurs die er ooit geweest is, Colin Chapman natuurlijk. Die maakte echt gewoon de mooiste raceauto's. Uh, uh, iedereen kent wat de John Player Specials en dat soort dingen natuurlijk allemaal. Uh, maar ook in de jaren gewoon 60 gewoon, uh, was de Lotus 22 de auto uh, waar je gewoon, nou, als je die had, dan won je. En ze rijden nu ook weer nog steeds vooraan, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, en, ja, ja. en het is echt, echt een siga Als je bij zijn autootje gestaan, jongens, het is echt een sigaatje. Ja. En uh, je zit uh, tussen de tanks, zeg maar, en, uh, en je hebt een stuurtje. En je hebt uh, drie pedaaltjes en gaan. En, ja, ja. Uh, fantastisch. En uh, ja, mooie strijd. Want er zitten gewoon, uh, de eerste drie zitten gewoon uh, binnen vier seconden, geloof ik. Ja, die zitten heel dichter op elkaar. Dus dat is heel goed. Ja. Helemaal mooi. Oké. Okay. Ja, um, ja het, het, het, en dat. Die Formule Ford, je, je, je benoemde het net, ja. die reed vroeger ook heel veel op Zandvoort. Ja, maar... En het, het, uh, daar ook onze lo eigen lokale Zandvoortse jongens reden daarin. Uh, maar dat is helemaal weg, hè? Over, ja, een over... uh, beetje jammer. Gewoon als je kijkt gewoon naar de, tegenwoordig de huidige autosport, is natuurlijk... Autosport is sowieso niet goedkoop, maar was in die tijd ook niet echt goedkoop. Maar Formule Ford was gewoon de basis, basis, basis, formuleklasse. En daar zijn uiteindelijk hele grote, zijn daar natuurlijk allemaal in begonnen, hè? Ja. Ayrton Senna, Mika Hakkine, we uh, de oude wereldkampioenen, James Hunt. Ze begonnen allemaal in die Formule Fort. Het waren allemaal de klassen waar ze allemaal. Uh, dat was echt, eigenlijk gewoon een zeepkist met vier wielen. Ja. En die waren redelijk gelijk. Want je hebt verschillende fabrikanten die, die autootjes maakten, die CC maakten. Motoren waren allemaal hetzelfde. Ja, jongens, dat was echt. Wiel tot wiel racen en hele grote stadvelden. Hmm. We, uh, ja. ik, ik kan me herinneren, ze gingen hier met, hier met meer dan 40, 45 auto's weg. Maar, uh, we, we hadden vroeger het uh, Formule Ford Festival, het wereldkampioenschap Formule Ford in Engeland. Er iets van 300 van dat soort auto's. Met allemaal verschillende pre-finales en dat soort dingen. Ja, ja, ja, ja, en we hebben natuurlijk ook uh, volgens mij nog Volgens mij Dan moet ik even. Volgens mij van Kouw heeft nog wereldkampioen geworden. We hebben een Nederlands wereldkampioen daar gehad. Hè. En in die klasse. We zetten hier de, de, eigenlijk de stap naar de grotere klasse Formule 3 komt ja. de tijd, Formule 2. Formule 2 was wel een beetje een tussenstap. Uh. Ja, je moest echt die hele lijn moest je volgen, wat je nu ook hebt, natuurlijk. Om uiteindelijk die Formule 1 te behalen. Ja, ja, ja. En ja, ja. Ja, Formule Fort, ik kan het als klein kind hier op Zandvoort herinneren. Was de klasse, daar ging je naar kijken. Ja. Sports 2000, Formule Fort, dat was het helemaal. Ja. En dan had je natuurlijk heel dikke toewagens. die we nu ook op Zandvoort zien. Dit weekend. Dus het was eigenlijk. Uh, je, je begon, zoals we gisteren ook hoorden van Michel Blekemolen, in zijn tijd al begon hij al met karten. Karten, karten was toen al. En, uh, en, en nog maken. steeds, hè? Karten ja, steeds. is de basis. We hebben hier trouwens op, uh, op Zandvoort. hebben we prachtig histokart uh, gebeuren staan. Daar staan allemaal katjes uit de jaren 60, en okay. uit de jaren 70. Ja, ja. Uh, die staan uh, hier vlak achter de pits. Ja, ik ben even net langsgelopen en ik zag mijn oude katje staan, waar ik ook vroeger in reed heb. Ah, dan word je weer een klein jongetje. Mee, dan ja, dan ja, word je weer een klein jongetje. Dus ja, dat is, uh, ja, in de jaren 80 reed ik daar ook op en dan zie je weer dat motortje, wat altijd stuk ging, altijd <laughs> stuk ging. Weet je, dat zie je dan weer staan en denk ja, dat, uh, daar had je altijd vastlopers mee. Ja. En dan denk je, ja, dat was wel een heel mooie tijd. Maar dat was wel de bakenma ook in die tijd, en nou nog steeds hè. Alleen ja, wij gingen met een Toyota Duizendje. Met het kastje op het dak gingen we naar uh, het circuit toe. In heel Nederland. Strijden. Uh, Zwolle. Carbacecuit. Zwolle. Ja. Uh, we hadden later Amsterdam natuurlijk. Uh, we hadden uit Geest. natuurlijk een hele mooie baan. Er staat nu een woonwijk op. Amsterdam hè. Amsterdam staat. Uh, daar gaan we zo over praten. Want wij. Jij en ik. Zijn. Uh, hebben elkaar uh, daar ook nog gesproken. Ja. Op die buitenman van Crevels. Van Donnie Crevels. Donnie Crevels. Al, al, al, De oude Crevels. Ja de ja, oude, ja, Crevels. Ja, ja, oude Crevels. Maar goed. Ja. Daar gaan we het straks eens even over hebben. Eerst maar even een plaatje ...toch hopen dat je wel weet wie dit zijn, hè? Ja, dat zijn de Bee Gees... Okay. En, uh, ...met een, uh, een, een een of ander nummer... ...maar uh, ik kan alleen maar Dat is een heel hoog stemmetje... ...ja, ja, ja dat, dat, dat, komt, dat kwam omdat ze hun broeken veel te strak zaten... ...wist je dat? O, ja, uh, dat, dat was de jaren 70... Wij ja, wijpijpen nee. heel strak van boven... ...ja, ja, precies... ...Rendel, we waren net gebleven bij de, de buitenkarte banen van... Uh, ...nou, uit Geest, ja. ik weet niet precies wie dat deed... ...maar we wel... Uh, ...Krevels, want daar ben ik uh, in uh, Amsterdam west was dat, denk ik. Hè? Op het industrieterrein, hè? Ja, industrieterrein, precies. Maar later volgens mij uh, de, de, de praxis, al die, al die grote units ja, gebouwd zijn. Precies. Ja, precies. En... Ja. en um... Uh, daar was ik speaker en uh, jij, ik heb je een hier uitgenodigd om samen met mij een beetje commentaar uh, te geven. Dat werd ons niet in dank afgenomen, maar dat tezijde. Nee, ja, maakt allemaal niet uit. Maar. maar het leuke was, want daar wilde ik eigenlijk naartoe, dat was de kartijd van Max Verstappen. Ja, dat was en, in die periode. Ja, dat was in die periode. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan me niet eens meer herinneren of hij daar ook nog gereden heeft. Ja, dat weet ik wel. Ja, ja, ja. Want ik, ik heb hem daar nog geïnterviewd. Als, oh, okay. uh, en dat is zijn, zijn mondje niet open natuurlijk. Want nee, nee. al die kleine jongens hadden nog geen mediatraining gehad. Dus dat was alleen maar ja meneer, nee meneer. Ja. En, uh, maar dat was... Uh, want help me even herinneren, Max, uh, met, uh, er waren natuurlijk nog uh, enorme startvelden. Maar bij verschillende klasses uh, pre-kwalificatie toestand dat Ja dingen. zeker. Ja. Ja. En, en de eerste bocht was het leukste, want er gingen er tien door de lucht. Ja. En er gingen er 15 recht door. Het was een prachtige baan in Amsterdam, Echt ja. zo jammer dat het weg moest, maar het was echt een prachtige scooter. Ja. En je had natuurlijk ook daarnaast nog het hele motocrossterrein, terrein, waar al die motocrossers allemaal reden. Ja. Ja, jammer dat dat op een gegeven moment... Oh, uh, milieugeluid, uh, ja. noem het maar. Maar, ja, ja, ja. Ja, maar ja, Max heeft inderdaad uh, daar ook geen... Ja, de velden toen in de tijd waren altijd vol. Dat was echt ja. gewoon uh, Amsterdam was gewoon heel erg lief uh, qua, uh, qua racebaan. Ja, en nu hebben we er bijna volgens mij niet zo heel veel meer in Nederland. Nee, nee klopt. Ja, ja, ja. Ja. En wie, waren, wie zijn de ge generatiegenoten eigenlijk van uh, Max? Oh. Die, uh, wie, uh... Dan moet ik heel goed gaan nadenken. Oh, ja. waar, we hebben, maar die hebben het allemaal niet veel verder geschopt. Ja, ja, ja, dat is... Max is een van die bijna. Ja Het waren natuurlijk ook in die periode waren we natuurlijk ook al uh, internationaal hadden we natuurlijk ook al, uh, gewoon uh, wat andere rijders die ook later gewoon in die Formule 1 terecht zijn gekomen hè? Uh, Lando uh, reed natuurlijk uh, in, uh, Rosberg, Rosberg was er net al voor denk ik maar die reed natuurlijk ook samen met Hamilton in die periode de karting, er zijn hele mooie foto's van dat uh, Nico Rosberg en Lewis Hamilton samen op een katje zitten, achter op een auto omdat ze altijd het weer kapot waren gegaan ja, dus ja. Uh, die, die, die huidige generatie Formule 1 crus komt eigenlijk allemaal wel een beetje uit die kartsport. die hebben ja. het allemaal meegemaakt in die periode. Was Nick de Vries ook niet? Uh, volgens mij, ja, Nick was wel toen, ik heb foto's zien, van heel klein. <laughs> ja, zien ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Nick zat er volgens mij ook al bij, maar Nick ja. was ietsje ouder, hè. Oké. Okay. Die zat er volgens mij een andere klasse erboven, maar die reed ook in die periode al mee. Ja, dus ja, ja, ja. ja mooi, Mooie tijd, mooie tijd. Daar hebben ze het allemaal wel geleerd. Ja. Kijk, en Max heeft iets meer geleerd omdat uh, papa Jos wel heel streng was. <laughs> maar, uh, ja, en uh, ik weet nog goed dat ik een keer, uh, zeg maar, door de week een keer naar de baan ging. En daar waren Jos en Max, waren daar gewoon aan het trainen. Ja. Helemaal vanuit Limburg, hè? even naar Amsterdam, om daar uh, rondjes te maken. En uh, rot weer en koud dat het was. Het maakt niet uit hoe het was. Nee. Als er regen werd, er gewoon gereden. Ja. Er werd altijd gereden. En ze waren de enige. Hè? Er was weer waren... er helemaal niemand. Uh... Nee, En, uh, en uh, vergeet ook niet. Donnie Kreef was in die tijd ook karten. Hè? Omdat ja. Die was er natuurlijk ook altijd mee bezig. Dus ja. er zijn wel een hoop... Uh, Nederlandse rijders die gewoon, uh, ook internationaal op dat moment heel hoog reden, maar die net die doorstroom maken, is dan toch heel erg, ja, moeilijk. Heel door erg die, moeilijk. Door die krevels die in Amsterdam op de markt stond met uh, een bepaalde koopwaarden, ik geloof dameskleding of zo. ofzo. Ja. Uh, maar helemaal uit beeld, hè, die jongen. Ja, uh, maar terwijl gewoon jammer, Donnie was wel een vreselijk groot talent, want hij heeft natuurlijk ook toch een gereden, samen natuurlijk met Jan Lammers. En uh, ze hebben uh, gewoon echt, echt eentje waarvan ik al dacht van nou, die gaat heel ver komen, maar toch ja, die markt is waarschijnlijk toch belangrijker geweest. Ja, ja, ja, ja, betere ja, ja. inkomsten, denk ja. ik. <laughs> ja, ja, het, het is maar net ook uh, wat, wat het management doet, uh, de begeleiding, ja. denk ik. En, en al dat soort nou, dingen. Donnie mee. deed het al zelf. Uh. Hoe, uh, en dat uh, werd met een echt Amsterdamse accent gedaan. Dus ja. dat was altijd goed. Ja, ja, ja, en, uh, ja. ja, ja. aardige man. Ja, ja. ja, Donnie gewoon top. En, uh, maar helemaal uit die autosport verdwenen. Maar zo zijn ja. er wel meer. Hè, dat ik dacht: van, waar ben jij dan opeens gebleven? Ja. En, uh, ja. Want we hebben echt wel gigantische talenten gehad in de autosport. En op een gegeven moment dan toch. Uh, Weet je, het het balletje moet goed rollen. Ja. Uh, Vroeger natuurlijk ook een, uh, uiteindelijk Peter Koenen, die wereldkampioen op de karting, werd in de tijd ook van de uh, voor Senna. Toch die muurde uit dingen Ze dingen niet gehaald. Maar het, ja, het, het, het, het, het ja. Talent is in Nederland. Ook enorm veel talent. Ja? En uh, Het moet alleen doorzetten. Ja. <laughs> ja, en, en bepaalde partijen moeten zich daar aan dat kan heel gericht op, uh, net, net, net, net ja. zoals met ja. de voetbal, heb je allerlei scouts en uh, is dat in de autosport eigenlijk ja, ook zo? in de autosport, nee, zo? autosport is dat eigenlijk bij je papa, die het moet doen. Oh. Zo moet je het zien. Uh, dus dat valt uh, wel heel erg tegen. Nee, uh, die scouts, uh, de, er wordt natuurlijk wel gekeken vanuit de teams. Hè? Maar dan zitten ze al vaak in een Formule 4, in een Formule 3, in een GP2 en dan gaan de teams eens kijken. In de karting... Ik denk het traject bijvoorbeeld wat, uh, wat Max gedaan heeft, uh, uiteindelijk wel uh, een unicum is. We, uh, we hebben zien het ook een beetje met Antonelli. Die komt ook een beetje uit die lage klasse. En die wordt nu ook heeft dispensatie gekregen om die Formule 1 te gaan doen. Uh, uh, ja, dan denk ik van ja, dat zijn wel uitzonderingen. En ja. de rest is er toch allemaal wat in die Formule 4, die bakemaat, uh, van de race serie de op Toming, Formule 3, GP2, GP3. Uh, daar moeten ze uitkomen. En ja. daar zit heel veel talent. Maar ja, we hebben maar twintig zitjes in die Formule 1. Ja, dus ja, dat is ja, gewoon het ja, ja, probleem. Ja. Maar gelukkig hebben we ook nog andere Ja, je, je hebt een hele mooie helm uh, op tafel gezet. Uh, ja. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst maar weer zo'n muziekje. Weer, weer, wat heb je nu? Uh, oh ja, dat is uh, pink bekend. Maar... Oh, Iets ja. met zwart-wit. Frank Boeien. In de stad S'avonds laat Tot z'n bang aan de overkant Zag hij ze staan Iemand riep je hoor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 van Bouyen met zwart en wit. Zo was zoiets het hè. Zeker. Zwart en wit. Ja, van Frank Boeien zei dus altijd ontzettend een goede zanger, vrees mooie te maar dat je niet verstaan. Ja, ja. Ja, maar wel goede liedjes. Ja, ja. Ja, dan rapport hier op stond rond result voor 12 minuten 4. Ja, je, je, je, ik woon, je jij het van Maar uh, uh, ons. Zes maanden. Zes maanden. Ma Heel dan, toch? Ik was Ja, ja. In. In. In. In. In. In. In. In. In. In. In. In. In. In. Ja ja In. de In. In. In. In. In. In. In. In. In. Over In. In. Ja. In. In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 van de van meeste kochten Voor jaar in bij in bijken hebben we een hele handen er zijn zo'n 150 gram of van onderijden uit twee, dingen die heb ik verzameld, maar heel lang om voor de vorming hier ligt echt element. Maar het is ja. um, uh, om uh, te deze kamer helpt de loon van het ja, Wel exact zoals ze vroeger hadden. Het probleem om de oost helm in die tijd. Die deden de lang helm, zeg maar. En die weten vaak gewoon, gooi. Ze winnen niet en, een, en toe, dus, is de weg. Dus het is zo schaars als je echt origineel moet vinden. Zeker juist. Maar toen zei ook een prachtige keuze die heel de race is. Schrift al, alleen met zijn hout. En dan hebben we een uh, prachtige, uh, ja, Eigenlijk bij Halmond om zij in die tijd reed. We moeten natuurlijk gewoon een krab op. Dus die heeft daar ging helemaal op aan. Ja, ja, wat? wat ja, nou omdat Vito om bijna niet meer In die tijd werd hij bijna niet gemaakt. Dat was een heel En hij is zelf ook, ik heb een niks, ik bijna niet meer. zijn er niet Dus je ja, had toch ik, van de uh, ik heb pas ik had. is ja, gewoon prachtig. Dus, uh, heeft hij hem opgepakt? Maar hij heeft z'n hand uitwekend. En hij is een moderne de Die hebben we naast elkaar gefodeerd. Okay. Uh, ja, weet je. Hij uh, zei zo oog oh, dat hij uh, 70 helemaal terug kwam. Ah, ja, ja, ja. ja. Hey. Mooi. Dus. Het kwam bijvoorbeeld uh, hier op Zagra van MSV-bouw. Ja. Daar heb ik het toen. Daar ben ik groot fan want Daar hebben 14 optionele helemaal van. Zo. En uh, die hebben je allemaal bekeerd voor het jaar. die je met zijn zoontje hier aan was. Ja, die is de helm is een verhaal. Ja. Ik ja. dus, uh, vond die helemaal prachtig. Het weet helm, ik, ik ken uh, originele helm die 500 met gewonnen heeft. Die heeft een uh, Rotje Penske gegeven. En die ja, precies ook hier. die is mijn, waarmee ik gewonnen heb. Hmm? Zien, nou, die heb ik voor Rotje Penske gekocht. En het uh, zei die gekocht. Hoezo gekocht? Ja, daar heb ik best wel een beetje veel. Die zou die nooit verkopen. <laughs> weet je, dat is dat, dat een man. Dat, uh, <tompa> ja, die ja, man. Ja, ja, ja. uh, hij zei, Heb je heb betaald, ja. een leuke middenklok kopen, maar ik wel uh, voor betaald. Ik zorg helemaal de helm ook nog van. Het heeft die andere helm Geweldig. Uh, dat is heel mooi en uh, zijn en mooie mensen. Uh, ja, ja, ja. En die waren in die tijd heel anders mee bezig. Uh, die helm was voor de veiligheid. Daar was het en de rest. Tegenwoordig is het allemaal commissie geworden. Moet ja. we, weet je, dan moeten kleine helmpjes wel gemaakt worden. Ja, je draait ja. tijd allemaal niet. Ja. En je hebt achter in de kast staat ook zo'n klein helmpje van Max Verstappen. Uh, ja. Daar wordt gelijk een commissie omheen gebouwd. In die tijd joh. Het was een, hun hoofddeksel. Het was hun veiligheidsdeksel. En hij moest een ding doen. Ja. Ja, en hij ging een heel seizoen mee. En ze zagen aan het eindseizoen zagen ze er niet meer uit. Ja. En dan werden ze weggegooid. Ja, ja, ja, ja, dus, ja. Uh, ja, want ze werden toch smerig of zo. Hè? Nou, ja, wat ja de... steenslag in die tijd natuurlijk. Steenslag. Die, uh, uh. Je ziet het hier ook met die uh, historische formule 1. Je moet maar eens naar de helmen kijken van die jongens. Ja, die zien er niet zo schoon uit hoor. In de voorkant. Oké. Okay. En ik zeg altijd alle de deukjes erin. Wel, deukjes, erin deukjes. En uh, van die steentjes. Uh, uh, uh, Volk. Het is bijna helemaal kaal of het met een schot hagen opgereden is, en dan vind ik ze het mooist. Dan vind ik ze het ja ja, dat snap een, uh, well. aantal originele helmen, onder andere een van Jochem Rint in mijn collectie. Nou, als je hier ziet hoe die helm eruit ziet, dan denk je wat heb je dus mee gedaan. Ja, ja. dus uh, dat zijn wel, het uh, was een heel andere tijd. Maar, maar die steenslag, ik bedoel, ze hebben dan een vizier, zo'n ja. plastic schermpje voor me. Maar beschermen dat dan ook goed de ogen? Dat is nou, in die tijd niet. Nee? We, we hebben bekend verhaal natuurlijk van Helmut Marco, waar die uiteindelijk zijn ogen, de baas van uh, zeg maar Max, die Max naar Red Bull gehaald ja? heeft. Ja? Die heeft één oog verloren doordat er een steen door het vizier heen ging. Zo. En uh, dus in die tijd waren die viziertjes, als je ze ook ziet, heel erg dun. Dat was nog geen millimeter, dat was helemaal niks. Tegenwoordig kan je er met een kogel opschieten. Zo ja. veilig zijn die uh, vizieren ja, okay, geworden. Okay. Dus is is heel iets anders geworden. Hoewel, dan zie je nog, uh, gebeurt er nog steeds. We hebben met Filippe Massa gezien, weet je, dat er ook gewoon een stuk veer gewoon zo'n heel visier kapot slog. Uh, dat, dat heb je altijd. Hm. Je kan niet alles voorkomen. Nee. Dat kan gewoon niet. Maar ook dit visiertje, dit, dit, op die Vitaloni helm, als je ziet hoe dun het is, ja, een visier is tegenwoordig twee keer zo dik. Ja, ja, dus ja. Die, die veiligheid ook in dat, wat de rijders aan hebben, ja, hij is wel een stukje verder gegaan. Hij ja. is wel echt een stukje verder gegaan. Ja, ja, ja. Dus, uh... En er is dus een hele markt van die, van die helmen. Dat is nu uh, allemaal gadgets. Mensen, mensen willen ze verzamelaars Verzamelaars. verzamelaars. Ja, maar ja, ja. Vergis je niet... Een, uh, een, een, een gebruikte zeg maar helm van een, een originele helm van een coureur uit de jaren 70 dat begint niet onder de 20.000 euro dus zo. dat zijn wel serieuze bedragen waar je over praat ja. en dat gaat zelfs tot ver over de 100.000 euro heen dus uh, omdat ze zo schaars zijn ja tuurlijk, ze zijn zo schaars Schaarse maakt uh, duur ja. uh, maar die, die zeg maar de modelletjes je uh, memoreerde net ook uh, een, uh, een helm van Max Verstappen die 18 ja. staat die uh, nou, wat, wat kost dat zo? zo ongeveer? Een beetje vanaf 150 tot 200 euro. Ja, ja, ja, ja. Maar dat is een hoop geld, hè? Want het is natuurlijk gewoon toch maar een schaalmodeltje. Eén, ja. twee, wel heel mooi. Ja, je kan het boven je poes zetten. Hè. De poes op een de fiets, maar dat houdt het ook verderop. Ja. Nee, uh, maar dat, dat, de mensen vinden het gewoon mooi om in een kast te zetten en ja. dan gewoon naar te kijken. En ja, voor MAX zijn er heel veel verschillende helmjes gemaakt. Dus want die heeft natuurlijk heel veel verschillende helmen gereden. Ja, er ja, zijn mensen die hebben gewoon 30, 40 helmen hebben ze gewoon in hun kast staan. Ah, okay. En uh, dat is een heel groot bedrag. Maar ja, als je daarvan geniet, maakt het geld helemaal niks meer uit, nee, zeg ik altijd maar. Eén nee, ja, ja. gaat naar een corset en die, uh, die ja. komt niks thuis. Deze mensen kopen uh, een, een mooi helmpje en uh, die zetten dat thuis neer en kunnen er enorm van genieten. Ja, nou, dat, dat is wel de verzamelaarswereld, zeg maar. Ja, ja. Wij gaan even naar muziek en dan uh, ja, praten we zo even over de verzamelaar. Dat vind ik wel heel... Uh, wat zijn dat voor mensen? Is. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? En we hebben geluisterd naar Thomas. Thomas, Thomas, ja, wat hebben we... Amy McDonald. Oh, ja, ja. This is the life. Nou, fantastisch. Na één uur hebben we nieuwe gasten. Dan is het uh, Dirk en uh, Tarantha die hier praten. Uh, zij, hij heeft bij de Oka gezeten. Jarenlang. En zij zit bij de Oka. Dus we gaan straks die hele beveiliging. waar we het eigenlijk de laatste dagen over hebben gehad. Hoe veilig is het uh, en hoe onveilig kan het zijn in een raceauto? En wat. Uh, nou, Renel, wij, wij hadden het uh, ook al over. over de, Absoluut. De de brandweer, uh, uh, faciliteiten en dergelijke, maar goed, um, dit uur gaan we afsluiten met de verzamelaar, de verzamelaar van uh, helmen en natuurlijk uh, de uh, de raceauto's, de modelauto's, de modelauto's, ja, model precies. Dat, is, ja. uh, dat dat wocht, woord zocht ik. Uh, dat is een hele grote groep, hè? Ja, maar wel. Jij kent ze. Hele hele grote groepen. Uh, ik zit. Uh, in die modelauto wil 36 jaar. Dat is echt een hele grote verzamelaar. Hoe ben je school. er eigenlijk gekomen? Ik verzamelde zelf. Oh, Oké. Okay. Ja, en dan ga je op een gegeven moment van je hobby ga je, je werk maken. Ja. Moet je nooit doen. Maar, <sv> <armour> uh, weet je, dus uh, dan is het gelijk klaar. En uh, Ja, dus, daar zit je altijd al. Kijk, je, je, je, je, ik, west, aan tafel zit hij zelf met autootjes te spelen. Heb je het door? Oh ja. Yeah. <Principlekens María> dan word je gewoon daar. Hans Botman dus, heeft ook een autootje Kijk, gescoord, het, moo het, mooie, het mooie uh, van verzamelen van modelauto's is, je wordt nooit oud. Je blijft altijd een klein kind met autootjes spelen. Hoe oud je ook wordt. Maar ik verzamelde zelf... Ik had een hele grote collectie met allemaal Renault modellen. Van allemaal de collectie van Renault. En, dat, uh, en dan ga je aan de winkel beginnen. En dan ben je zelf niet meer met je collectie bezig. Dan ben je bezig aan een bedrijf op te starten. Ja. En ja, die, hebben, die heb ik nu... Uh, mijn eigen zaak 30 jaar. En nou is het tijd om te gaan stoppen. Maar ja. ja, verzamelaars is het mooiste volk wat er is. Want het zijn gepassioneerde mensen, zeg ik altijd maar. Ja, ja, ja. ja. weet je die hebben, die hebben een liefde voor iets. En dat zie ik wel tegenwoordig bij de huidige jeugd wat minder. Die hebben liefde voor hun te telefoontje. En verder niet meer. Maar ja... Als je dan gewoon bij een verzamelaar komt en die heeft daar dan 10.000 modellen staan, dan is het toch wel uh, prachtig om te zien hoor. Dus, uh, dat meen je niet, Ja. Ja, dan, uh, er zijn mensen die hebben echt zoveel autootjes staan thuis. Ja. Zo ongelooflijk. Of ja. ze een huwelijk hebben, weet ik niet, maar <laughs> ze hebben wel zoveel autootjes. Ja. <laughs> Nou dus, uh, jij, jij van wel een huwelijk en ja. uh, dit jaar hè getrouwd? Dit jaar getrouwd weer, ja, ja, ja, ja, ja, ja. de tweede vrouw, ja, ja gewoon geweldig, geweldig. en en, uh, en, uh, en dat is wel het mooiste. Ik ben natuurlijk een autosportman en uh, alleen maar met auto's bezig geweest mijn leven en ze had niet eens een rijbewijs en ze heeft helemaal niks met auto's, dus <laughs> het kan, het kan. Wonder, zitten in de wereld. Zeg maar. Ja, ja prachtig. De wereld. prachtig. Ja. Dus, en, uh, maar deze mensen die uh, de verzamelaars. Zijn dat zeg maar ook voor de mensen die we hier op de squeeze zien? Ja, absoluut. Ja, dan lopen hier heel veel mensen uh, die gewoon verzamelen. En uh, dat, hey, dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan model te zijn, maar dat kan ook handtekeningen van coureurs zijn, oh ja. oude foto's. Ja. Uh, uh, alles wat met de autosport te maken hebben. Dat is, dat is heel erg breed. Uh, uh, mensen die banden verzamelen, dan zien ze met banden naar buiten oh. te Dan Denk je ja, jongens, dat stinkt hoor. In je huiskamer. Ja, ja, ja. Maar het maakt allemaal niet uit. Nee, maar nee uh, modelauto verzamelen is, is heel breed. En uh, uh, zeker autosportmodelauto Samen, is gewoon heel erg geweldig. Dus ontzettend leuk. En uh, ja, dat, dat, daar kan ik enorm van genieten. En die mensen hebben echt een passie. En die willen een bekij bekijken modeltje ook helemaal of alles klopt, het stikkertje goed zit. En uh, ja, willen dan het liefst ook nog een keer van de rijder van vroeger een handtekening erbij hebben. Dus die gaan ook, die streunen ook de hele wereld af. En gebeurt het ook? Wordt dat gesigneerd eigenlijk ja, de modellen? Ja, ja, ja, De huidige generatie uh, coureurs is heel moeilijk om bij te komen. Maar zo bijvoorbeeld uh, Arthur Messario die hier loopt, nou, die kan je niet missen hier. Die loopt in een wit race overal met zijn eeuwige cowboyhoed op. Waar vroeger dan wel sigarettenreclame bestond. stond. Wat na nou allemaal die mag dit weekend. Uh, ja, die zijn... Tekenen altijd. Die ja. tekenen altijd. En die maken ook nog een praatje met je. Ja, ja, leuk, uh, ik denk uh, dat, dat uh, als je hier Louis te gaat rondlopen op paddock. Dan uh, gaat dat niet lukken. Nee, Maar die Bonnie heeft er ook geen deel van leven natuurlijk. Nee, hij heeft geen deel van leven. Ja, hey, ja. Heel simpel. Een Arturio, Ik denk dat... 80% wat hier loopt, u ook niet eens kent. Nee, precies, die loopt er zo voorbij. Die loopt gewoon lekker rustig op zijn gemak hier. En iedereen heeft hij een te witte baard eigenlijk? Hij heeft nee, dat heeft ja, nee, Ik niet eens. Ja, ja, nee, nee. E nee, dat op niet. Nee, nee, nee, anders. Nee, op die tickets. Die nee, e tickets. Ja, niet. ja. ja, nee, ja, ja, nee, ja. Nee. Oh, kijk, Dat is weer maar, een andere rijder. Hoe heet die? Oeh, geen idee. Oh, oké. Okay, ik <laughs> ja, okay. moet even kijken. Ik heb nee. die ticket niet uitgebracht. Nee, ja, ja, ja. Nou, <laughs> maar ik ga We komen er vanmiddag op terug. Ja, ik kom en, terug. En, uh, maar uh, Rendo, nou, je gaat het stoppen met de auto-pissen. Ja. Um, je gaat misschien uh nog wel verhuizen. Je hebt zelf nog ook al die modellen. Dat gaat ja. allemaal mee denk ik. Ja, <laughs> nou, we gaan, we gaan dat, nog dat wel uh, zo'n grote uitverkoop houden. Dus die mensen nee. moeten dan naar Beverwijk rennen als ze koopjes willen hebben, ja. want ik moet er een heleboel kwijt. Uh, ik sla ook een heleboel op, want uh, model, dat is mooi voor modelauto's, ze worden nooit oud. Okay. Dus dat is prachtig. Weet je, over tien jaar kan je ze nog steeds verkopen. Ja, ja. Uh, ik, ik hou zelf mijn eigen collectie, een beetje modelauto's natuurlijk. En uh, ja, de helmen gaan ook voorlopig opgeslagen worden. Want ik heb, thuis kan ik niet die helmen neerzetten, hmm. dan krijg ik echt ruzie. Ja. Dus dan ben ik ook binnen een jaar gescheiden denk ik, <laughs> dat gaat hem ook niet worden. Uh, ik heb er al heel veel thuis en dat vindt ze net aan, zeg maar. Yeah, yeah, yeah. Dus. Uh, Nee, maar die gaan ooit wel weer tentoongesteld worden. Ik heb uh, nog een vriend van mij die ook een hele grote collectie heeft. En We willen uiteindelijk ooit wel een tentoonstellingsruimte hebben... waar die hele geschiedenis van de autosport hè? Want we hebben helmen vanuit de jaren 50, vanuit de tijd van Fangio, Phil Hill, die periode... tot en met de huidige coureurs hebben we. En dat moet uiteindelijk wel gedisplayed worden. En, dus uh, eigenlijk een museum. Ja, ik het heb... moet gewoon een museum worden. Maar ja. ik, vind museum, ik, ik vind het altijd heel erg moeilijk voor iets wat je hobby is om daar geld voor te vragen. Dus dat wordt dan wel gratis. Dat is nu ook oh. Okay, ja. gaat <laughs> het om naar te kijken. Geweldig, dus, geweldig. Uh, Dat moet gewoon gebeuren. We gaan dan naar, uh, nou ja, na één uur gaan we natuurlijk weer verder praten uh, met de Oka. Met de Oka, precies. Ja. Eerst uh, na één uur de Oka en, um, nou, en dan uh, kabbelt het de dag vanzelf al verder en ik, natuurlijk de Formule 1 race van vandaag en ja, die nemen we Alpasan even mee. Ja, maar in kom ik gewoon weer binnenholen. Ja. Goed zo, dan, Rendel, Dankjewel. En uh, Thomas met wat sluiten we af.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 Yourself with a flower chain and a broken cane.